Morat de Wakili met het nws journaal De Amerikaanse president Biden zegt tijdelijke graansilo's te gaan bouwen aan de grens van de Oekraïne. Dit zou helpen het graan dat niet over zee vervoerd kan worden via het spoor het land uit te krijgen. Wereldwijd zijn voedselprijzen gestegen omdat Oekraïne 20 miljoen ton graan niet kan exporteren. Rusland blokkeert de Oekraïnse havens waar normaal gesproken het graan uit getransporteerd wordt. Oekraïne is blij met het plan, maar streeft nog wel naar een veilige corridor voor de havens. De Braziliaanse politie heeft een tweede man opgepakt... in de verdwijningszaak van een journalist en een onderzoeker in de Amazone. Wat de rol zou zijn van de verdachte is onduidelijk. Hij is de broer van de lokale visser die eerder werd opgepakt. De visser zou de verdwenen mannen met een vuurwapen hebben bedreigd. Ook werd er op zijn boot bloed aangetroffen. In het onderzoek naar de verdwijning zijn verschillende spullen... zoals kleding en een laptop gevonden. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD moeten vijf grote datasets vernietigen. De toezichthouder heeft dat bepaald omdat de sets met onder meer data van onschuldige burgers... langer zijn bewaard dan de toegestaande termijn van anderhalf jaar. Het gaat om grote hoeveelheden gegevens die de diensten via bijvoorbeeld programmeertrucs binnenkrijgen. Daaronder zijn veel data waarvan ze weten dat ze niet relevant zijn. De diensten bewaren ze toch met een beroep op de nationale veiligheid. In de Nations League heeft het Nederlands elftal met 3-2 gewonnen van Wales. Oranje stond lang met 2-1 voor. In de blessuretijd maakte Wales gelijk. Maar in de allerlaatste minuut scoorde De Pai het winnende doelpunt. De andere wedstrijd in de groep van Nederland was tussen Polen en België. En die eindigde in 0-1. Nederland staat met 10 punten uit vier wedstrijden ruim bovenaan in de groep. En dan het weer. Het is een heldere nacht met lokaal een mistbank... en de temperatuur komt niet boven de 12 graden. Overdag schijnt de zon uitbundig met maximaal 28 graden. Dit was het Enhuis Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Stemt op ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. De te grijden de joen valt door de maan. Hij mij haar beiden en hij zoekt nog roos haar. Ze steen voor haar een hutte van pollen en en Rijt. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wil mij kwaad en huid. Uit hier haast 1500 verrode maatschappij net tonburg, ze vielen haar en vrij er is wat voor de kinderen hij maakt soms op koos maar werd ze ijs van dat naar de middenwaar. Zo zag ze in de klei, en al hadden ze. Het eten is de riedon van het veld. Het uitrust heeft je honderd een naaien heeft gepaard. Ze boorden met ze So I wanna let you know You'll never walk alone again No matter how long it takes I'll always be around From sunrise till sundown So come on, let me know Whenever you are down And even in the break of no. You really need a friend Someone to hold your hand You put my name and you get by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 De toekomst voorbereid, handen bruid op blote voeten. Van feest en fly ben je dombij. Als in een adem de kerk, de kroeg, het plein van haar boven op de brug Hoop en lang weer samen zijn, onze lieve vrouw. Wakend in warmte en in kou, spreid haar mantel over de dagen. Zie het statig schip daar glijden, vaag hier midden door het dag. De bogen uit lang vergooid tijden. In elke steen van deze stad, het eerste geluid dat klinkt, het gaan onder de pont, en iedereen die zingt. Met zachtig ging het hoosten roep als iedere adem zingt, de kerze de kroop het lijn. Boven op de brug, hoog en laag, samen zijn. Zij loopt als in een droom aan ons voorbij. Ze strooit haar kleuren op deze dag. Zal vandaag opnieuw over ons waken. In...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 because there's... Holds. Nothing but space man.